Um, hier in de pauze. Uh, iemand had gezegd hier. Engel had gezegd. Je kan het zomaar niet van buiten iemand uitleggen. Natuurlijk kan je dat niet. Kan je dat niet doen. Het is ook niet nodig. Men zal je niet begrijpen Absoluut niet. Het is ook niet nodig. Uh, er is genoeg materiaal op, op, op de site. Er zijn ook. Mensen kunnen altijd, er zijn genoeg boeken over Kabbala voor beginners, altijd genoeg. Maar kijk nou, we zijn gestopt al zo lang, geen mensen trekken we aan uh, voor onze interne studie. En ook, kijk, ook niet voor, uh, uh, voor uh, als externe, want ook dus zij kunnen het niet meer aan. Dus we, kunnen, we moeten alleen maar beginnen met de eerste lessen van de eerste studiejaar. Ook ik absoluut kan niet meer iets zeggen van naar buiten wereld, want uh, ik ga u vertellen, wat ik heb ook uh, een Russische uh, leerling ook. Er kwam een paar Russen die, die uh, leren met mij sinds een tijdje dat ze ook in Israël hadden geleerd, daar bij de, bij de Club van Israël. En, en nu zijn ze aan het om echt flink kabala, ik verdiepen zichzelf. En ook daar, ze hadden ook een paar jaar al geleerd daar. En, ik bedoel, in andere, op een andere school. Maar een eind daarvan heeft mij een vraag gesteld. Gewoon naar aanleiding van mijn les. En hij heeft mij een vraag gesteld over de zonde van Adam. Hij heeft zoveel geleerd over, daarover. Van anderen, waar hij dat allemaal geleerd had vroeger. Hij zegt tegen mij, maar toch, wat heb je toch gegeten? ...wat had je toch gegeten? <laughs> Wat had je toch gegeten? Ja, toch wel. En uh, ik gaf hem gisteren les... Uh, ...via internet... ...via audio. En... ...en dan... ...en ik heb het echt uitvoerig zo uitgelegd. Kabbalistisch. Eenvoudig, maar wel... ...erg duidelijk. En dan kreeg je toch wel een e-mailtje van... ...maar toch... Wat had je toch gegeten? Heb je al jaren, studeerde een paar jaar een paar jaar, echt flink kabbala. Maar wat had je toch gegeten? De apel of wat dan ook? Dus, maar zonder, zonder die franje, zonder die kabbalistische termen. Dan had ik hem geantwoord. Nee, ja, ik, wat had je toch? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat is het toch? Dat is een vraag van buitenwereld die aan ons gegeven is. Dat is een materieel, dat is jouw verstand, dat wil... Niet over hemzelf, ik zeg. Dat is een vraag van een verstand. Van een slang ook. Wat is het toch wel? Dus binnen mijn verstand laat mij gewoon in drie paar woorden dat weten. Gewoon dat ik het proef, dat zo, zo ik zeg. Dat is niet mijn beroep. Want het is, ja, maar men wil dat gewoon. Want de hele wereld weet absoluut niet waar het, waar het over gaat. Natuurlijk. Op allerlei niveaus hebben ze dat wel natuurlijk. Ik zeg niet dat op een, met een vele omhulsel, omhulsels, ja, bekledingen kunnen ze dat, proberen ze dat met hun hoofd dat te begrijpen. Maar het is niet uh, iets wat, ja, begrijp, het is niet materieel. Het is, eh, het is heel, heel iets anders. Dat is, hoe dat allemaal, wat is de zonde? Dat het van de linkerlijn wordt getrokken, het licht. Linkerlijn naar beneden wordt getrokken, op welke manier, et cetera. Dat kan ik niemand vertellen hoe dat allemaal werkt. Als iemand aan als iemand zichzelf niet werkt. Dus naarmate jij meer gaat aan jezelf werken. Jij zal zien dat. We zullen we straks even nog een paar, paar, paar velletjes nog even. Zullen we straks leren geweldig veel over diep over deze, deze kwestie. Van de zogers zelf. Maar jij moet het werken aan jezelf. denk ik. Werken aan jezelf. En dan zal je het, het alles ervaren. Het is voor iedereen. zover is voor iedereen. Ja. Als ik iemand zeg... Ik had hier iemand een grote en die zei tegen mij... Nee, dat is voor iemand die echt, echt talent heeft voor het geestelijke. En ik heb gezegd... Nee, iedereen kan dat. Maar hij zegt... Nee, hij zegt... een van de top rabbijs hier. Alleen maar iemand die echt uh, talent heeft ervoor, voor het geestelijke. En ik zeg nee. Waarom? Echt niet. Alleen moet je jezelf schikken daarvoor. Je moet, je moet niet met je hoofd proberen. Ik was altijd, ik was erg, met mijn hoofd echt, ik kon enorm, een enorme, systeemdenker was ik, altijd, systeemdenker. Uh, ik zeg niet dat dit allemaal verkeerd is, maar uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant moet je prijs geven, alle prijs geven, die, die jouw systeemdenkerij. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant moet je het loslaten. Jezelf. Er bestaat iets. Wat ook de wereld niet kent. Wat ik ook heb ontdekt. Voor mezelf. Zeer speciaal geheim. En natuurlijk. Met geheimen moet je goed omgaan. Maar. Het is mij wel gegeven. op mijn niveau. Geheimen te delen met mijn leerlingen. Zie ik doe niet naar buiten. Vertel niets. Ze zijn niet geschikt daarvan. Dan, er bestaat zoiets als de leer van domheid. De leer van wijsheid, dat weten wij, al de hele wereld wil dat bereiken. Maar er bestaat zoiets als de leer van domheid. Want de wijsheid, de ware wijsheid, kan men niet begrijpen en, en ervaren zonder de kennis van de domheid. Dus de domheid in de wereld is gemaakt, speciaal, om alleen op basis van de domheid, of aan de, met, de dom, met de domheid als achtergrond, kan men de wijsheid, de ware wijsheid ervaren. En niet anders. Dus de domheid is echt structureel. De grote Rav Hamanu Saba, dus waar wij de, de Oti van hebben geleerd, hij was zo groot dat zelfs Shimon Bar Yochai, de auteur van de, van de Zohar, had van hem geleerd en nog veel, veel grotere. En hij had ook aan die, aan, die tiental, aan die tiental van die Zohar, rabbis heeft aan hem ook gegeven, ook de leer van domheid. De leer van domheid. Want als je weet wat de domheid is, dan pas komt het uit de, de wijsheid. En men dat vertikt. Men kent dat niet. En zo moet je ook in jezelf, die domheid, moet je ook niet, niet wegcijferen. Niet, zeg ik, niet verdrukken jezelf. Niet hoe zeg dat, verdrukken jezelf. Ja. Onder Onderdrukken. Onderdrukken jezelf. Die domheid moet je niet doen. Want dat is de, de, de krachten van, er zit wel daarin. Dat materiaal van ons, dat vlees. De, dat wat wij hebben, het materiaal van ons, komt van de onreine krachten. Doet er niet toe. Maar de domheid moet je echt, structureel moet je niet van jezelf wegschudden. Want hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zal je dan de wijsheid leren zonder domheid? Beidelijk. Dat, dat is erg onthouden, erg goed. Soms komt er een toestand wanneer je voelt net als, als, als, een, domme, als een echt een domme koe. En moet je niet... Huh? Eisel of een eisel absoluut. En moet je ook niet, absoluut niet weglopen van dat, van dat, van dat, van dat. Moet je laten je zo voelen. Niet erg. Laat ook beleven dat deze toestand, niet vluchten daarvan, niet verdrukken daarvan. En dan zal je zien, aan de in, in die domheid, daar zal je wel er, er, er, zien, ervaren, de ware wijsheid. Ja, dat is de echte substantie van het leven. Ten aanzien van jouw kili. Ik zal proberen dat natuurlijk, uh, men leert dat, die, de leer van de domheid natuurlijk, dat is veel, veel hoger dan al die dat? Want die is nooit vergeten dat de ene de tegenover het andere heeft de schepper geschaapt. De domheid. Is, kijk nou eens in onze, in onze wereld hoe dat gebeurt. De mensen die hard werkt. Dan op vrijdag so, of zo. In de weekend. Of overdag. Of, the, of s avonds. Hij wil relaxen. Ja, relaxen. Hij weet dat hij domme dingen doet. Maar hij wil wel relaxen. Hij ja, kijkt naar de televisie. Zo so, een so, beetje. So, zo een beetje. Met zijn hoge gezicht. Ja, doet hij een beetje gek doen. Of dat gekkerij doet. Waarom? Hij wil relaxen. Ja of niet? Dat is ook een resultaat. Dat is ook niet om niets. Alleen moet je dat niet. Moet je voorzichtig daarmee omgaan. Dat je dat niet. Waarom? Dat jij niet die uit andere uiterste krijgt, dat jij niet gaat jouw lichaam uh, re regeren over jou. Dat is ook weer, moet je wel voorzichtig zijn, dat jij de domheid niet verwaard, die, die structurele domheid niet verwaard met het uh, toegeven aan jouw slechte neiging. Dat moet je dat niet doen. Dat is wel, kijk, als je ziet dat die van binnen die jou wordt overgehaald om slechte dingen te doen, ja, slechte, dat moet je niet doen. Maar als, als je zelf, als het ware, eh, overhand heeft, maar jij laat, jij laat die domheid toe in je toestand. Ja, jij laat je toe zo gelaten jou, jouw domheid ervaren, want in die domheid, daar zit enorme creativiteit verborgen. Als je alleen maar verstandelijk wil doen, dan zal je niet... Zal je niet zal de mens dan niet vele waardevolle, diepe krachten, zal die niet tot onthulling brengen. Ja, mm. Alleen aan de hand van die domheid kan je dan, maar dus die domheid moet je wel laten gebeuren in jezelf, dan laten wel gaan, maar niet op de manier nog, nog een keer, om goed onderscheid onderscheid maken, dat jij dat, dat het niet, dat je niet in, uh, ingepalmd wordt door je eigen slechte neiging. Dat is het, dat is niet. Dus jij wel de baas speelt, maar ja dan, ja, net zoals een in, in film, iemand die een film speelt, ja, een speel, acteur, die speelt dan in bijvoorbeeld een dommerik en van binnen is hij natuurlijk een, een verstandige man, maar je speelt dan bijvoorbeeld iemand zo'n zo uh, dommerik of zo. Zo moet je het ook doen. Van binnen weet je wel dat jij, als het ware, ergens uh, niet controle heeft, maar ergens aanwakert een lampje ergens aanwakkert. dat je laat jezelf niet zo gaan, dat jij onder alles zonder controle heeft, maar tegelijkertijd laat je jezelf los en dan ga je enorme krachten binnenhalen met die domheid dan ga je ook, daar kom ook met die domheid zelf komen dan ook de, op, de, over, de andere kant van de medaille want ook zei de ene tegenover de andere die dat gehaald dan komt het daarmee samen die andere, andere kant maar omdat jij toch een beetje aanwakkerd, aangewakkerd bent dan komen enorm veel, enorme veel creatieve krachten, van jou wat echt verborgen waren, waar je nooit aan dacht dat jij het heeft, dat jij het had, en dan zo ga je steeds, steeds, steeds meer en meer, eruit halen, ja, van jouw ego, eruit halen naar boven, selecteren, en krachten allemaal, uh, structureren, in je leven, vullen, uh, ja, met dat soort krachten, je eigen krachten, gaan een beetje verder. Want kijk nou zelfs hier beneden, onder de tien is de compartiment van al die onreine krachten, niet? Alle onreine krachten zitten dan onder de tien vierde altijd. Ja. En die twee krachten die hebben we, ja, dus rechts en links, Geset en niet en als, de, als een omhulsel van een wijsheid, elke stukje wijsheid, elke vonk, elke vonk van elke vonk van wijsheid is omhuld, als het ware, door een stukje domheid. Wij, wij. Wijsheid, domheid, wijsheid, domheid. Als het ware, Begrijp we dat? Maar zullen we het geven? Even heb ik al eenmaal even aangekaart dat jij een beetje dat ziet en dat jij niet vlucht van die domheid. Ja, maar jij moet wel de baas zijn. De baas zijn. Kijk nou in de kosmos hoeveel chaos schijnbaar is. Ja. Schijnbaar. Ook net alsof het, alsof het de domheid ziet, al, ook in de kosmos zelf. En toch is het wel structureel. Alles is structureel. Hè. Soms hè, gebeuren allerlei dingen in de kosmos ergens een ergens een in, in komeet, die dan, die dan, ja, een beetje zo danst, of weet ik veel, of uh, naar beneden draalt, of soms een stukjes, ja, stukjes meteor meteorieten, die dalen ergens af. allerlei veel allerlei dingen, die ook domme, domme, domme dingen zijn. In er, er. En, en tegelijkertijd belangrijk is om te bestuderen, die domme dingen, aan de hand van die domme dingen, verschijnselen kan je wel leren, structuren, et cetera. Ook in bedrijfsleven precies ook hetzelfde. Van de domme dingen kan je veel meer leren dan van de verstandige dingen. Want de domheid kan ook structureel zijn. Op een, op een goede manier die domheid aan te pakken. Dus let op altijd op die domheden, want daar zit kan enorme creativiteit, enorme waarheden zitten dan verborgen achter de domheden. Dus Let bij erg voorzichtig en nauwlettend en creatief en kritisch ten aanzien van de domheid. En niet direct dat beschilderen of ja, bestempelen, zeg maar, markeren, dat stigmatiseren. Ah, dat is domheid. Mm -hmm. Gebruik daar. Gebruik, gebruik. Alles is, is om te leren. Um, Dus uh, 25, ja, die zegt, uh, zeerampin dus wanneer de zeerampien, de Jenica, de morgen van Jenica, 24, de morgen van Jenica heeft uh, volbracht, dus verkregen, zoals het bij ons in de tweede toestand. Dus, uh, dus zoals we zeggen, nevers en roog verkregen, heeft verkregen. En de kilim, dat is, gestelijk boratje verp net zo goed is zo, dan. Ole Zij steeg op, op, le ibor bed, na de tweede ibur de tweede verwekking. Ja? Van le mogen in de gadloed alef, wanneer, wil die dan, die dan de gadloed krijgen van gadloed alef, de eerste gadloed. En de, de eerste gadloed, hebben we gezegd, verkreeg je dan bij ima, in de buik van de ima. Ja, buik in de ima, waarom buik, betreft? dat heet... Wat betekent de buik? Buik betekent het onderstel van de hogere. Het onderstel van de hogere, dus net zegt God Jezus van de hogere, dat heet buik van de hogere. En daar steekt zeer naartoe, want ze is de boven en is uh, Ima. En daar kom je ook vandaan, van die Ima. Ze alidee mogen dat door deze mogen. dus de mogen na uh, 26, 26. Achagat Dus deze mogen, dus door de morgen wat hij nu krijgt, nu wanneer hij nu komt naar de ima, daar heb ik niet opgetekend, door de dag. Wanneer hij komt naar de ima, wat gaat het gebeuren? Wat in de linker, dat is in de toestand gadloot, Wat links heb ik het op, opgetekend, alleen zeer een pin heb ik opgetekend, maar niet de, de ima, niet de niet de, de hogere trap treden. dat wat wat wat betekent hè? Dat she dat mohin door deze bogen van, de, van uh, wat hij heeft uh, gehad din jenika een nieuw state op naar de naar nog hoger. Eh 26 hagad shelo lekhin akabat vorosh worden zijn geworden zijn hagat, Zie je dat in derde, in de links op de tekening, dan nu woorden dan zijn Hagat. tot Chabad en Rosh, en het hoofd. Want Chabad, ja, in blauw is, hees het uh, Chochma, Bina en dat, dat is hoofd. Chabad en hoofd. Dus je kan zeggen Chabad, je kan zeggen hoofd. Als je wil over Sphirot spreken, dan spreken, dan zeg je Chabad. Als je zegt dan spreek dan over de plaats, ja, een deel, een, een, een deel van de persoon, dan zeg je hoofd, ja. wanneer dus zijn chagat, dus zijn middenstuk, wordt tot tot chabad, tot hoofd. Die verkrijgt het krachten. Wanneer hij, wanneer hij een Shekana Aridea jenika, Die hij 27 Die hij verkregen had via de jenika. In de tweede toestand. Je kunnen we wel daarbij schrijven. Heb ik een weggehaald. Ja, nu zegt hij dan wel. Spreekt hij dan wel van die. Nu spreekt hij dan wel? Je zot erbij bij jenika Schrijf het Dus die. Uh, die hij uh, dus verkregen had via de jenica, door jenica, na zo'n lollig die groeien op. Ja, dus die groeien op. Net zoals so hij ons had verteld uh, dat nitzanim, die plantjes, beplantingen, die groeien, ja of niet, die groeien op. Zo so is het ook, ja, en doen dat dus, je zot. Dus, ja. Oké, dank dankjewel. wel. Dus dat is dan, Leg dat eventjes daar. Duidelijk, hè? Dus die net god jezood, die groeit op tot het jaar tot het middeleeuwig. We noldin lo negi 28 tweindeh en yeah. er yeah. worden bij hem nieuwe nehi geboren. Ja, hij krijgt dan nieuwe negi, god Isot krijgt hij nieuwe, hoe krijgt hij nieuwe? later, alleen maar weet je hoe leer nu alleen maar hoe dus, en hij kreeg nog de nieuwe want zijn eigen eh, eigen net zo god is zo zijn geworden tot gegaat, ja of niet natuurlijk dat niets verdwijnt in het geestelijke, ja maar toch kon, kreeg hij dan nieuwe nee. Net zo goed is zo heb ik want hij kreeg dan, ja die net zo god is zo, die zijn gegroeid ...tot Hagat. En dan krijgt hij ook nog... ...een eigen nieuwe... Uh, ...onderstel. Is dat het bovenstel... ...van wat daar zit, Wat zeg je? Is dat dan weer het bovenstel... Dat er, ...van de laag die daar onder zit? Of wat, wat hij verkrijgt? Ja. Hij verkrijgt nu... Uh, ...we zullen zien hoe dat, hoe dat gebeurt... ...de hogere die zorgt... ...bij hem, de hogere geeft aan de lagere van net zo goed, waardoor dus zullen we zien hoe dat, hoe dat gebeurt. Gewoon weten, gewoon... Van hoger. Huh? Van, van hoger, <coughs> hoger ja. precies. Dus, maar gewoon voorlopig gewoon, wat, weet wat, dat zo is het, zo, zo, zo, ja, en de rest komt later wel. Dus, dat hij verkreeg nu net zo goed, je zot zijn eigen. Daarbij. Uiteindelijk. Eh... Uh, en het is belangrijk natuurlijk dat wij zien dat zijn gesed, waaruit je van zeer die groeien op tot, tot, uh, tot, uh, Waarom is het belangrijk? Alleen Zeran een beetje zo, want zeer en pin heeft normaal zes verrood, ja? Zes verrood, zijn eigen structuur, is alleen maar zes Hoofd, Het hoofd is niet, is niet iets wat zeer eigen is, ja? Zerentin is het lichaam. Dus gesed je het net zo goed, als zoet. En alleen om, dat, om te geven aan de noekwa, heeft die nodig kadloed. Ja, Zerampin heeft niet nodig het hoofd. Alleen die maakt hoofd, omdat de noekwa, van beneden noekwa, zij het gochma nodig. En zerentin is, is alleen maar chassadim. Ja, zes virot chassadim. Zonder hoofd is, is geen gochma. Dan die Nukwa, en die Nukwa die heeft wel gewoon nodig. En dan die Nukwa die, die doet dan als het ware, of de zielen die daaronder, die van haar komen, net in ook wereld in uh, Brijheidsraatia, ja. daaruit komt verzoek om, dus man, een verzoek om, om, om licht. En dat gaat Noekwa geven aan zeer en Zerubin gaat verder, dat, na, naar boven, dat is wat wij bedoelen. naar boven geven. die gaat dan daardoor in de buik van de moeder zitten, ja, niet van zichzelf, maar vanwege die noekwa. En daardoor verkrijg je dan, gaat allemaal licht, helemaal naar, naar Eindsof, en dan terug, en dan verkrijg je dan van de moeder, verkrijg je dan nog lichten, extra lichten voor het hoofd, en dat lichten, die lichten uh, van Neshama, en dan later uh, uh, Gaia, die maken bij hem groei door die geven hem, hoe kan die groeien, hij heeft zes verrot hoe kan die groeien, hij krijgt dan licht, ja, licht mm -hmm. als, van boven, als antwoord als uh, mad, als mannelijke wateren, als antwoord daarop, krijg je dan licht enorme veel kracht daarom gaat hij groeien als paddenstoel dat is net zoals het als je dan in de woestijn bijvoorbeeld, ja nou probeer nou daar een goede irrigatie maken. Daar groeit geweldig. Ja, duidelijk. Geweldig groei, groeit. komt. Zo is het ook. Komt van boven. Regen. Van zo'n licht. En dan gaat die groeien. verkrijg je hoofd. Maar niet voor zichzelf. Als je hoofd vergrijpt, dan, dan heb je plaats. Plaats om die licht. Om dat licht van het hoofd te zetelen. Kijk, wat is nodig allemaal? Er is nodig alleen plaats voor het licht. Licht is altijd aanwezig. Alleen plaats is er niet. Eigenlijk. En nu verkrijg je dan plaats. Gaat die groeien door dat licht wat naar van boven komt. En het groeit. Hij maakt dat licht, maakt die kilim. En dan komt het licht. Dan heb je dan alle kilim met het licht. En dan kan je dan je zot hebben, heb je ook. En kan je dan. Uh, lichtgochma of ga je ontvangen. Ah, en dan kan je dat geven weer aan de noekwa. En de noekwa gaat verder daar distribueren, distribueren, naar die ziel die bijvoorbeeld, die dat heeft veroorzaakt. En gaat ook allemaal verspreiden worden. Dus in die zin is het, als, een, als bijvoorbeeld in, op onze aarde een rechtvaardige man, een man die... Uh, Opwille van het geven. Zo'n man doet opkomen. Op, op ja? Zo'n man, gebed, doet opkomen. En dan komt een mat van boven. Dat is een zegen voor de hele wereld. Afhankelijk natuurlijk van de kracht van zijn man. Van zijn gebed. Nee, duidelijk. Hoe groot is, hoe groot is de mens. Dat soms, soms is er uh, zo'n grote sadik En sadik is... Yesod, ja, Tzadik. Is Yesod, is the letter, is the, Yesod is the negende sfera van Zehrenpien, ja of niet? Tzadik zelf, de letter Tzadik is negentig. En Yesod is de negende sfera van Zehrenpien. Het is ook Tzadik. En dat is ook, uh, uh, ook de vertaling van het woord Tzadik is ook, uh, Tzadik is dan zoals we hebben geleerd, is rechtvaardige. Dus wie is de rechtvaardige? Is Iemand die van zijn je kan licht uh, doen, opstegen en kan ook ontvangen in zijn je Dat is de toestand van zadig. Natuurlijk is het een toestand van Zadik. En natuurlijk is het toestand van rechtvaardig. En natuurlijk zijn er uh, personen die dan zichzelf zo opwerken dat zij aanhoudend zadig worden. Huh? Nee, net nee, en God zijn ware profeet. Dat komt wel. Je zod is Joseph. We gaan zo weer verder. Oké, okay? dus, dus uh, net zo God, je van hem. Die stegen naar de, naar de Hakkaat. En bij hem worden nieuwe nehi geboren. Hamechoniem, die die heet. 28 vanaf het derde woord, die heet Nehi. Schel mogen de de, de gadlut. Is fout. Oké, okay. hier staat een fout. Het moet het zijn. Hier staat het uh, eindelijk laatste woord van de regel 28. staat het de gadlut. Hij moet het wel zijn de gadlut. Dus derde, toch een daad moet daarin. Gadlut, de god, de, ik denk het wel. De Gadlut. Gadlut. Dus in plaats van die. Van, van dit wat, Waf moet het Dalit zijn. De uh, scanner heeft dat niet gezien. Dus in plaats van Waf moet het Dalit zijn. Dus één na het laatste woord. Na Gimel komt het Dalit. En geen gimmel En geen Waf zijn. En dat heette dan die Nehir van Gadlut. Eigenlijk. Kijk, nehi, nieuw heette de nehi, de nieuwe nehi. Nehi so is net zo goed als die zot. Onthoud dat woordje goed. Die woord is nehi, gehad, gehad, onthoudde. Dat is het heel andere die gebruikt. Dus nehi van de grote toestand. Dat heette nehi van de grote toestand. Nehi van Gadwud. Dan weten we waar we het over spreken. Welke nehi is. Dat is het onderstel waarbij alle drie fasen, alle drie. Euh, the van the Parasuf on the way. And these, the, the, the, and the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, de the, the, the, the, the, that the, the, de Yesod van Godlud is Yesod van de Godlud. Ja? Yeah? En alle drie heeten ze ook. Heeten ze ook. Josef. Uh, uh, ja, yeah, waarom? Omdat Yesod. Hij zegt het zelf. Dus alle drie heeten ze Joseph. Yo en. Omdat Joseph, Waarom heeten ze zo? So? Omdat de kracht van Joseph is Yesod de Godlud. Yesod van Godlud dertig, toch? Ha, colleer, net zeg de be, die bevat in zichzelf. Net zeg we houd, en net de geluid. Want de middelleen, de of sphira van de middle lane, die bevat die zijkantjes in zichzelf. Ja of niet? Jesod, sfera Jesod bevat in zichzelf uh, net zeggen god. Nee, aan de rechterkant van de yesod zit het wel een stukje van de netza, de eigenschap van de netza. En aan de linkerkant van de soort zit ook een stukje van rood. Eindelijk, want onthoud het erg goed. De middeleeuwen, al die sferoten van de middeleeuwen, dus uh, welke sferoten zijn van de middeleeuwen? Jesode. verret. en dat zijn geen krachten van het helaal. Er bestaat alleen maar de krachten wat links en rechts. Dat is in de krachten die er zijn. En wat midden is niet iets up der, de derde kracht of zo. Nee. Dat is de kracht wat resulterende daarvan is een toestand van die wisselwerking tussen die rechts en links. Ja, de, yeah, precies. Een soort, een soort dat is een soort uh, tussen hemel en aarde. Dat is een soort toestand wat, wat bleef hangen. Het is wel de ware realiteit, want zonder materie, ja, dat is de middeleeuw. En daarom is het uh, dan, je soort heeft in zichzelf, die alleen is als het ware de kracht, wat bestaat uit netzegenhoord. Want hoort, dat zijn wel bestaande krachten. Eigenlijk, je soort niet. Je soort is als het ware de, de resulterende, resulterende. En ook de geset gborah, tiefer, is ook niet in de toestand. Ja, Jacob was dat ook. Ja, Jacob. Is ook die vered. Ja, zijn vader was, zijn grootvader was Abraham. Dat is de kracht gesed. Zoals in de wereld is. Zijn vader was Isaac, Isaac. Hij was de kracht van Gwura. was een Gwurist. Hij was echt Gwura. was echt zwaar, weet je wat? Zwaar. Gwura betekent alleen zichzelf opleggen dingen. weet En Beide zijn wel krachten van het heelal, maar niet, niet de middelein. In de middelein, kijk, alleen maar geset is niet genoeg, want er bestaat nog een andere kracht. Die djinn, voora En Gora is ook niet genoeg, want je kan, hoe kan je dan leven alleen maar de Gora? dan is het ook niet, niet genoeg. Natuurlijk, beide hadden ze ook middelein. Abraham had ook middelein. Middelein rondom zijn eigen gesed. ja. Daar. En middelein van zijn geset, ook die ook re rechts en links had. En natuurlijk, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Israël had, had ook nog natuurlijk recht, rechts en links. Maar toch was wel de over. over maar alles stond onder de, de kracht, motto van de kracht van de Gwora. En Jacob die had van zijn grootvader en van zijn va va va vader gehad. Dus hij had wel Gwora en wel, wel uh, Geset. En nog dat, en nog dat, en in het midden ervan. En dat is dan die verheidheid. dat is dan die barmhartigheid, wat hij had verkregen. Uh, dus wat zeg je dan? Jezus, dat zijn die, de, ne de nieuwe nehi, nieuwe nehi, let op, de nieuwe nehi, wat hij zegt, de hi van de god dat is zout, dat is de naam van zout. En dat is ook de reden waarom Jacob hield meer, meer dan van alle andere zonen, hield hij dan van Joseph. Waarom was dat? Jacob was Tiferet, en de zoon was Jose Joseph. Op dezelfde lijn waren ze, ze waren dezelfde krachten. En men ook sprak zo, men zegt ook in het traditionele Torah, dat staat het ook geschreven, dat ze, waren, ze leken op elkaar als twee druppels water. Waarom? Natuurlijk, fysiek uh, interesseert ons niet, maar alles overeenkomt. Omdat zij waren, het was een verlengstuk van, van, van Jacob. Eigenlijk, de hele bedoeling is van wat is de bedoeling? Om door te komen naar je zoot, ja of niet? Dus in die zin is Jacob, is Joseph, was het verlengstuk als het ware van Jacob. Zijn Jacob kwam alleen tot weet Eigenlijk. Tot die verre. En de hele bedoeling is van de Kilim om uit te diepen. Dus die Joseph was nog uit, had uitgediept zichzelf. Nog dieper dan Jacob was. Maar natuurlijk die twee krachten. Dat kunnen we niet vergelijken. Maar daarom was het zo belangrijk voor hem. Eh, dat toen hoorde hij dat hij gestolen was. Of hij dood was. Zijn, zijn zoon Jozef. Dan al die jaren na. Toen hij Jozef niet meer zag, staat in het Torah geschreven, dat, of in de, de Talmud, dat uh, de Heilige Geest hij verliet hem, uh, Jacob. En daarna, toen hij weer hoorde dat, dat Jozef leefde, dan kwam bij hem weer de Heilige Geest weer op. Hoe komt het? Hij was alleen maar tot Tuferet. Tot die verret en niet. Jozef bestaat niet. Daarna betekent dat ik heb alleen maar kat, katnoot. Ja of niet? Als toen hij hoorde, Jacob. Jacob is Tuferet, ja? Toen Jacob hoorde dat. Hoorde, goed, goed luisteren. Toen Jacob hoorde dat zijn zoon is verschuurd door, door wilde dieren. Ja? Door zijn zonen hebben we dat zo gezegd. Wat betekent dat voor hem? Dat betekent voor Jacob dat er door zijn toedoen, door zijn, door, door, door zijn zonen. Jacob moest bewerkstelligen dat gadloed zou komen, altijd gadloed, dus al zijn zonen samen vormden die, die, die, die, die, die gadloed. Dus Joseph betekende voor hem dat ook doorkomen naar de noekwa, de krachten van de netse God Jesuit. En toen hij hoorde dat hij, hij niet meer in leven is, dan was het, verloor hij dan de de Heilige Geest, wat betekent Heilige Geest? Betekent dat net zo die soort werden van Hem als het ware afgehakt. Mm -hmm. Ik heb geen Jozef. Betekent geen, geen kant meer. Ik kan niet meer op die manier geen gochma ontvangen. Eigenlijk was, was in Zijn, was zijn waarom hij verliest, ver, verloor die eh, Heilige Geest. Eindelijk? Want de Heilige Geest die verkreeg je dan pas wanneer jij georiënteerd bent aan naar de Jesuit. Duidelijk. Met de Jesuit. Van de Jesuit kan je dan. Zelfs Jacob was niet Jesuit. Maar omdat je, om zijn zoon leidde. Dan wist, dan kon hij ook aantrekken de Chogma. Maar als de zoon er niet is, Josef. Use, use, dan kijk nou, als je dat onderstel weghaalt. Wat heb dan de toestand? Wel. Van jenica, jenica Ergo. Dan heb je een toestand van Janika ja als je dat onderstel nieuw weghaalt, net zo goed je soort nieuw weghaalt, dan wordt dan wordt de chagat, chagat wordt dan wordt als het ware het onderstel ja niet als onderstel en de chabad, dat dus dat hoofd wat het hoofd was wordt lichaam en wat het wat het lichaam was dan wordt het als het onderstel maar dan hebben ze geen hoofd geen Godlood maken, dan is het dan, beduidelijk. een kleine toestand. Daarom is het, een kleine toestand, is het geen licht gogma ontvangen. En daarom was het al die jaren, to, voordat hij uh, hoorde dat hij leefde, was hij uh, zonder roge kodders. Alsof, alsof hij dood was. Hij had, hmm. started, hij had geen leven. Waarom? Het, licht, het woord leven is, komt van gaaien. Dus hij had geen licht gaaien. En hij moest, wat moest hij doen? En dan hoorde hij dat Josef leeft nog. Hij zegt, oh, Josef leeft nog, wat, moet is, wat, gaan we, wat gingen ze doen? Ze gingen naar Egypte. Waar is Egypte? Onder de parsa. Dus Egypte is dan onder uh, de Tiferet. Dus onder de Tiferet is de Egypte. Duidelijk? Dus waar net zegt God Yesod, is, is natuurlijk niet daar, niet daar natuurlijk dat aanleunend in die, in die, mm -hmm. uh, als het ware links, aanleunend als het ware de plaats, dus de plaats, onder de parsa is de plaats, als het ware de kilim van ontvangst ja? kilim van Kabbalah dus zij moesten zich afdalen daar naartoe, naar Egypte om om ja. daar, om door, via, de, precies om daar, daar was Joseph, Yos, Joseph was dan, wat is dan onder de parsa of Egypte dat betekent onder de onder de onder de Parsa van Tiferet onder de Tiferet ja, gingen ze naar beneden waar Jozef was en dat is dan net zo goed de plaats van net zo goed Jozef is dan waar ze naartoe gingen dus dat kan niet zonder het lager op dat niveau fout doen precies, duidelijk dat is wat hij zegt over Jozef so het it, precies hetzelfde hebben wij ook ook wij hebben onszelf Josef. Ja, Joseph is, Josef is altijd, verbindt Joseph. de kracht van Joseph is de Yesod van ons. Daarom, Jozef was ook, uh, zijn kracht was ook met die, bleek, bleek ook, hij was de correctie. Hij had, hij moest de correctie brengen voor Yesod, de plaats van Yesod. Uh -huh. Daarom is dat zijn verhaal met de, met de dochter van de Potiphar. Uh -huh. Met de vrouw van Potiphar, ja. Dus de vrouw die van, die, van die Egyptenaar. Die, ja? dus hij, zij moest hem verleiden. En hij heeft het doorstaan. Aan een zekere, in zekere vorm doorstaan natuurlijk. Maar ook een kleine, kleine, kleine, domheid, kleine domheid heeft hij ook begaan. Want zonder domheid kan dit mijn vrienden. Ja, onthoud dat erg goed. Want hij had toch wel met haar een afspraak gemaakt. Op die dag. In verborgen. In verborgen moet verteld. Kijk. Wel, moet in Torah vertelt niet een uh, mooi mooi verhaal. Het vertelt gewoon naar krachten. Dus hij had wel met haar een afspraak gemaakt. Op die dag, op die bewuste dag, was een, een feestdag, een koninginnedag in Egypte. Ja, een soort koninginnedag. Ik zeg, ik bedoel... Of de Farao-dag. Zo, Farao-dag, precies. Een Farao-dag, precies. <laughs> Dus even dat, om, dat, om een gevoel te krijgen. Je <laughs> okay. weet, weet wat er hier gebeurt Er zit op een koning in de dag. Zo moet je ook zien. Zeker een eigenlijk Farao-dag. farao dag. Dus een farao dag. Het hele land was, stond allemaal, was, was allemaal vrij. iedereen kreeg vrede. Dus, dus niemand had moest naar zijn kantoor, ja, in die tijd. En hij ging daar naar, naar in zijn huis. Hij ging wel naar, zijn, naar het huis. Alles dan, alles. Iedereen kreeg vrij. Ook okay, eigenlijk alle, alle personeel van het huis, van de potjevaren kreeg vrij. Dus niemand, het was een dag van Farao, niemand moest werken. is allemaal. Dus, maar hij had een afspraak op die dag met haar. Waarom? Ze was, een, ze was een, natuurlijk een, een pareltje. Ze was een prachtige vrouw natuurlijk. Dus wie kon daar wie zou kunnen dat wel? Dus hij, dus hij had wel een beetje met haar een afspraak. Zo, so, maar ze was natuurlijk aandringerig. En hij kwam daar alleen met haar. Hij had wel een afspraak. Dus dat was natuurlijk zijn, wij noemen dat een beetje dom heet. Maar oh goed, het oh is niet duidelijk. Het is niet iets dat het verhaal van, oh, Joseph En inderdaad, Jozef Joseph had Zadik. De helige Jozef, Want zijn naam is, de Heilige Jozef. En toch, die domheid moest hij ook begaan. Zie je dat? Waarom? Mm -hmm. Zelo maat zei, de ene tegenover andere eigenschappen. Het is niet zo, de mens is, moet door die domheid heen komen. Om naar de wijsheid te komen. En niet dat iemand is die, die verzekerd is van de domheid. Nee, dat is dan de, het heilige. Nee, absoluut niet. Dus hij had een afspraak met haar. En hij kwam. En het is absoluut kabala. Zonder dat, ik kon het nooit begrijpen daar, als ik, ik traditionele Torah had leren. En toen hij was... Mm, zij raakte hem aan natuurlijk. Mee. Ze. Ja. En op dat moment keek hij zo met zijn gezicht naar het, naar het raam toe. En hij zag via het raam, zag hij het gezicht van zijn vader. Ja. En zijn gezicht van de vader, als we kijken omhoog, of via het raam. Dus hij keek van beneden, zoals we dat zien. Je zult, keek naar boven. En keek dan naar het raam en ik zag zijn vader, dus hij had contact gehad met eh, die ferret als het ware. Kracht opgebracht, ja. nog op het laatste moment daar. En zij was, wat, wa, waarom, wat, wat was zij? Zij was als Nukwa. Aan de ene kant, Nukwa was zij was. En zij wilde hem, en ook niet alleen maar Nukwa, maar ook Nukwa, ja. eh, we zullen zien, wat, ja, niet alleen maar kosher. Hè. Dus, en hij wilde daar natuurlijk, zij naast hem. En zij wilde hem in bed krijgen, dus lager brengt het erbij. En hij keek dan op dat moment naar Tiverit, dat is zijn vader. Hij kreeg zijn vader te zien. En op dat moment was bij hem zo'n kentering, ja, naar, naar, het, naar het goede. En hij viel naar beneden. En hij viel naar de, naar de vloer. Dat staat geschreven natuurlijk. natuurlijk. Hij liep uit, liep weg. Maar hij viel eerst naar op de vloer. En hier zit een enorm geheim, wat natuurlijk, zonder zover mijn ik kan niet begrijpen. Hij viel naar beneden natuurlijk, de kracht wat hij ja, bedoel en de, de, het zaad kwam als het ware uit zijn tien vingertjes uit. Naar krachten natuurlijk, niet, niet fysiek, eigenlijk, als het ware ontlading kreeg hij dan, als het ware, geestelijke, he. Ontlading, natuurlijk fysiek ook, maar dat is nog eens. Ontlading als het ware zodanig dat die, het zaad is als het ware uitgekomen was, uit, er is een enorme zit, wat het allemaal betekent. Dus het was wel een zekere vorm, een zekere vorm natuurlijk van die, niet zonde, maar wel toch wel een beetje, een beetje bevuiling was wel een klein beetje, denk ik. Zo so moeten we het zien, niet zo eenvoudig. Is het zo, so, als het allemaal... Nee, hij was nee. zo heilig. Maar natuurlijk, maar hij had het toch nee, wel ja. overwonnen. Ja. Hij had het toch wel overwonnen. Hij had toch niet, niet met haar niet gegaan. Was, want zij was de, als het ware, de, de uh, belichaming van die noekwa, en dan nog noekwa van de, van, de, ja, van de onreine krachten. En hij had het toch overwonnen, Waarom? Dat was geweldig, geweldige overwinning voor hem. Voor hem. Voor het hele volk. En voor het hele, de hele mensheid. Want men kende dat verschijnsel niet. Begrijp je dat? Men kende dat, dat verschijnsel. Geen mannen kenden dat verschijnsel. Van, dat die moesten zichzelf inhouden. Of ze moesten dan zich overwinnen. In dit opzicht. Men kende dat absoluut niet. Eigenlijk. En de eerste eerste was natuurlijk. Eh, Jacob was... Jacob, hij uh, had de zonde van Adam uh, gecorrigeerd. Mm -hmm. Hij had ook geen politie gehad, nooit. Hij, Jacob, geen sperma had gezien, geen zaad zichzelf, zich van zichzelf had gezien, alvorens hij uh, in, in, met getrouwd werd, met zijn vrouw. Dus dat was zijn kracht. eigenlijk En correctie. eigenlijk. Dat is dat is dat is de van hem mm -hmm. en Jozef was nog verder gegaan en daarom is dit aan de, aan de hele mensheid onthuld werd dan die kracht van Jezus. Hebben En stap voor stap zullen so we het allemaal zien. en dat dus, is natuurlijk in elke mens zo so in het algemeen zo so is het ook in de in het in het bijzonder, het zo in elke mens bestaat die kracht van Yesod, die, die net zo reddende kracht is, waarom? Die kreeg daardoor door jouw Yesod, te zuiveren en te corrigeren, kreeg de mens dan de, welk licht Gaia. En die licht het licht die zorgt ervoor dat geen, maar, dat er geen onreine krachten aankomen. Alleen dat kan zuiveren de mens en opbouwen om geen onreine krachten, eh, om die nieuwe die, die onreine krachten, te, als het ware, te, eh, plat te leggen, als het ware, om niet, eh, niet aan hem te laten aanzuigen. Even over, over de Josef. En dat is de nieuwe negi die hij verkreeg.